Welkom bij Eindtijd en Profetie: Israël en de Islam. Dat is de titel van deze serie. En Jan van Barneveld, hartelijk welkom. Deze aflevering, aflevering 6 alweer, gaan we het hebben over de plek van de gemeente. En uh, de kerk natuurlijk. Um, aan jou het woord. Ja, we moeten eerst beseffen... Dat we in een tijd leven waarin een ongelofelijke strijd aan, het, aan de gang is om het komende Koninkrijk van God. Ja, dat zien de we aan alle kanten. Van, de machten ja. van deze wereld zijn druk bezig om de heerschappij over de wereld te veroveren. De islam in de eerste plaats. Druk bezig om vanuit Turkije weer een kalifaat te stichten over deze aarde. En Israël staat in het brandpunt van deze strijd. Ja, jij zegt maar, Israël, is dat uh, Jeruzalem? Uh, dat is in de eerste plaats uiteraard Jeruzalem. Ja. Want de bedoeling van de islam, van de eindtijdleer van de islam, is zoals we dat al, al gezegd hebben, een, uh, een kalifaat te vestigen met hun messia's, de Mahdi vanuit Jeruzalem. Ja. En, en ook, daarom, ook de, in de tempel, hè? En ook in, uh, ja, in de tempel. Ja. En daar zal de antichrist gaan zitten. Ja. Maar er zijn nog meer kapers op uh, de macht. Ja, welderst. want we hebben de Verenigde Naties. En daar heb je de Verenigde Naties. Die zijn druk bezig met de nieuwe wereldorde. En die gebruiken het milieu natuurlijk. En, en, en de moedergod Gaia van de aarde. En dan moet iedereen gaan gehoorzamen. En Jezus krijgt er een rol. En, en Mohammed krijgt er een rol. En Allah. En iedereen krijgt daar een rol in. Want dat is de nieuwe wereld. Uh, nieuwe wereld. wereld, wereld religie, de nieuwe wereldreligie he? komt ja, Die hier gewoon moet komen. Daar zijn ze druk mee bezig. Ja, ja, de ja. Bijbel leert dat natuurlijk ook ja. in Openbaring 13: dat er een wereldreligie komt. Ja. Iedereen moet zich buigen voor het beest. Ja, ja het is niet zo alleen maar dat dat het in de Bijbel staat, maar het gaat nog gebeuren ook. En het ziet er hard daaruit. Ja. Het gaat ontzettend ja. hard in deze tijd. Zouden zou die machten de Bijbel hebben gelezen en vervolgens denken van, joh, dit moet gebeuren. Ja, dus ik, staat ik heb dit soms de doen. indruk dat uh, de duivel de Bijbel beter kent dan, uh, dan, men, dan de meeste christenen. Ja, ja, dat is heel tragisch. Ja. Dat is heel vervelend. Dan ja. nou zit natuurlijk ook, vergeten we de Europese Unie niet, Absoluut. die ook uh, mee wil spelen. Die in de, de eerste afle piol. afgelopen afleveringen over gehad. Ja, ja. dat uh, herstelde Romeinse Rijk. Ja. En zo zijn al die wereldmachten, richten zich ook allemaal op Israël. En ook midden in die strijd staat de kerk of zit de kerk vaak te slapen. Ja. Dat is het, of werkt zelfs met die wereldmachten mee. Te slapen stad, of, zijn, ja, ze of zijn, zijn, tegen. Ja, zijn tegen. Want wat is de opdracht van de kerk? Die opdracht is heel erg simpel. Wat staat in het zendingsbevel? Maakt alle volken tot mijn discipelen. Ja. dat is bij Adam begonnen. Bij ja, Adam die moest de wereld onderwerpen. Dat waren niet zielige mensjes, maar het was een machtig schepsel van God omstraald met Gods heerlijkheid. En God zegt: onderwerp de aarde. En God heeft een vriendelijk beginnetje voor hem gemaakt in het paradijs. Ja, absoluut. En dat moest, die moest hij ook bewaken, ja. staat er geschreven ja. in het paradijs. En dat is niet helemaal goed gegaan. En dat is niet goed gegaan. Maar God ging door, want God vergist zich nooit. Hij heeft eenmaal de mens uitgekozen en hij gaat door met de mens. Hij ging door met, met Henoch, hij ging door met Methusalem, hij ging door met Abraham, Isaac en Jacob. En toen ging hij door met een heel volk, met ja. Israël. Hij gaf aan Israël zijn wetten. ...die goed zijn, die volmaakt zijn. Dus de wet is volmaakt. En Israël ging naar het land Kanaan. Onder veel gedoe allemaal. Ja, 38, zinnen. 40 jaar in die woestijn. Ja, maar precies. ze kwamen er, want ja. God gaat altijd door met zijn plan. Goed. Vanuit Israël zou dus de wet uit moeten gaan... ...zoals Jezaja 2 zegt. Als voorbeeldfunctie hè, voor de wereld. Niet alleen als voorbeeldfunctie... ...maar ook de wetten zouden gehandhaafd worden... ...vanuit Jeruzalem ja. Ja. en het woord van de Heere. Ja. En dat ging ook mis... Toen kwam het grootste moment uit de wereldgeschiedenis. Toen kwam de Heer Jezus. Ja. Het machtigste gebeurtenis uit van alle eeuwen, van eeuwen voor en eeuwen na deze tijd, zal er niks machtigers gebeuren in Golgotha. Dat vond plaats. Ja. Dat is ongelooflijk ja. dat de Heer al onze zonden gedragen heeft... En al onze smarten en al onze ziekte, hij heeft daar ook de nieuwe mens gemaakt. Toen ja. kwam de gemeente. Ja, daar, dat was eigenlijk de geboorte van de gemeente. Dat was de geboorte van de gemeente. En die moesten alle volken tot discipelen maken. Dat ja, betekent ook discipelen, gehoorzame mensen. De opdracht uh, die Israël had, is dus bijna hetzelfde als die de gemeente heeft. Is uh, in feite helemaal hetzelfde. helemaal hetzelfde. Is helemaal hetzelfde. Ja. En nu, in deze tijd, laten we maar een grote sprong maken. Dan komen we straks al even terug wat de gemeente verkeerd gedaan heeft in, in de loop der eeuwen. Maar nu zitten we in een tijd waar de gemeente nog twee op, belangrijke opdrachten heeft. Opdracht één is natuurlijk het zendingsbevel. Mm -hmm. Dat de einden der aarde het evangelie horen. Ja. Want anders kan de Heer Jezus niet terugkomen. Dat daar, die... daar slaagt de gemeente aardig in. Daar slaagt de gemeente. Er is geen tijd geweest waarin het evangelie zo razendsnel voortgang heeft gevonden als in deze tijd. Misschien de tijd van Paulus. Nou, want hebben we hebben het niet alleen maar over de gemeenten in, uh, in Nederland. Uh, we nee, nee. Dat... De gemeente wereldwijd... Is behoorlijk bezig. Die groeit en ja. bloeit. En, en overal komt het evangelie. En ja. uh, eenvoudige blote voeten evangelisten. Absoluut. Ik heb daar jaren voor en mee mogen werken. Dat is ja. onfantastisch. De moed waarmee deze mensen van dorp naar dorp trekken. Vandaar ook dat de vervolging toeneemt. Want de nee. duivel heeft dat ook wel in de gaten. Nee, precies. Ja. En nou, dat is de eerste taak. Maar de tweede taak is dat wij naast Israël gaan staan als gemeente weer... En achter Israël gaan staan, want de machten van deze wereld werpen zich het eerst op Israël. Ja, we zijn natuurlijk ook op die stam geënt. Dat is het probleem, want wat is er gebeurd in die eerste eeuwen van het christendom? Er is een kloof gekomen tussen het Joodse geloof en het Joodse volk en het heiden Christense volk. En veel kerkvaters, die hebben zich aardig op een antisemitische wijze uitgedrukt tegenover het Joodse ja, volk. Ja, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van. Uh, ja. en, en, en terecht dat heel veel Joden helemaal niks met christenen te maken willen hebben. Ja. En wat is er toen gebeurd ook, terwijl dus ook de theologie steeds meer anti-Israël werd. Mm -hmm. en, en, en de vervolgingen van de Joden kwamen. De kerk van Noord-Afrika, waar het centrum van het christendom lag in, het, in, in de eerste eeuwen... ...werd steeds meer geplaagd door onderlinge verschillen en door een anti-Joodse theologie. Ja. Het valt niet te verbazen dat in het jaar 640, een paar jaar na de dood van Mohammed... ...de hele kerk van Noord-Afrika is opgerold. Ja. Er is niets meer van overgebleven behalve dan de Egyptisch-Coptische kerk. Dat is het enige wat er overgebleven is. En, en, en zo langzamerhand wordt de kerk hier in het westen ook opgeroemd. Ja, het lijkt wel een vieze cirkel, hè, want het, het, het komt ook steeds weer terug. Ja. Uh, je ziet dus dat uh, het in slaap vallen van, uh, van, van de kerk, zoals jij dat wel eens noemt... Uh, zeg maar ...door de eeuwen heen oplevingen heeft ja, ja, ja, ja, ja, ja. gehad en het, dan valt het weer terug enzovoorts. Maar nu zien we toch een heel merkwaardig verschijnsel. Ik, ik uh, las een artikel in, uh, in augustus, was dat half augustus ongeveer... Ja. Uh, in de Joodse krant, de Israëlische krant, de Jerusalem Post. Okay. En daar schrijft hij, ik vertaal dat maar zo'n zo beetje. Uh, in een tijd wanneer veel van de wereldwijde publieke opinie Israël door de verdraaide lenzen van de Arabische en Antisemitische uh, leugens en verdraaiingen draait, zijn er miljoenen evangelische christenen. Die zich ontwikkeld hebben tot onze meest toegewijde vrienden. Ja. En deze orthodoxe Jood schrijft dat. Een orthodoxe Jood schrijft ja. dat. Die zegt. De ontwikkeling van deze relatie. is buitengewoon. en veracht alle logica, zegt hij. En dat ja, het is goed dat ze dat zien. Dat gaan ze zien. Ja. Uh, andere orthodoxe Joden, een zekere rabbijn Singer. Uh, die zegt wat motten we met die evangelische Christen en allemaal zendelingen, zegt hij. Ja, de, uh, die boven. willen niet dat Jezus verkondigd wordt. Nee, maar, maar, daar, daar ja, maar dus. welke Jezus gaat het ja, er om? Hè? Ja. Want, de, de kerk heeft ook het beeld van Jezus als, als, als Joodse rabbijn ja. en was in eerste instantie een rabbijn. Ja. En Paulus heeft niks anders verkondigd dan het oude testament. Ja, en ons, Jezus ons probleem wat wij natuurlijk als christenen met Israël hebben is dat we constant zeggen, ja maar die, die Israeliten, die, die, al, al die mensen die daar wonen, die, uh, of ze zijn seculier, maar als ze orthodox zijn, dan leven ze gewoon onder het oude verbond ja, ja, en het ja, wordt ja. tijd dat ze een keer in het nieuwe verbond komen. Ja, ja, dat, ja, dat is ja. toch de. Uh, als, ja, ja. En, als... en, en dan de uitdrukking van de Joden geloven niet. En de Joden hebben ja, Christus gekruis. Maar dat een... is toch wel ongeveer het, het probleem wat er ligt. En dat is het probleem, maar dat is ook een pure leugen. Ja, want vert, ver, vertel nou eens heel duidelijk waarom dit zo is. Dat is in de loop der eeuwen, door uh, de theologen, de, de kerken, is dat verkondigd in hun ruzie. Met het Joodse geloof mm -hmm. uh, in hun anti-judaïsme. In ik denk ook, ten in wezen is het een broederstrijd, is een pure stuk jaloezie. Ja. Omdat blijkt uit Gods handelen dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. Ja, nou ja, Luther werd er ook zo kwaad over. Ja. Luther ja, dacht, ja, zeker. Die dacht bij zichzelf, nou als ik nou maar goed vriendelijk ben tegen de Joden, gaan ze zich wel bekeren. Maar, maar, maar dat lukte niet. Ja, maar... Hij heeft toen hetzelfde gedaan als Mohammed, want de joden in, in, in Medina, waar hij naar vluchten moest uit Mekka, omdat ze hem daar niet lusten, die zeiden tegen Mohammed, jongen, wat jij allemaal over het oude testament zegt, daar klopt geen fluit van. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo frappant, hè? want Luther staat natuurlijk in hoog aanzien bij ons allemaal. En, Tuurlijk. Uh, en dat is ook terecht, maar zijn visie op Israël was. Uh, op het Joodse volk was uh, op het Joodse volk was niet echt geweldig. Ja, de nazi's die konden hem met erg veel instemming en plezier konden ze hem, Quoten. Uh, konden ze hem aanhalen. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, en dat, dat ja. is erg. Ja. ja, nee, dat is ook zo. En dat zegt maar, hij, maar nogmaals, uh, Jan, heeft dat niet alles te maken met het feit dat wij, zeg maar, als we die zendingsopdracht hebben gekregen. En, en alle volken het evangelie willen vertellen, dat we zeggen van ja, daar horen de joden ook bij en die moeten allemaal uh, gelovige joden worden. Mogen we daar een volgende uitzending aan wijden? <laughs> ja, wat wij vertreft wel. Maar... Want het is een, een heel diep geheimenis is dat. Ja. We moeten ook niet vergeten dat in de eerste tijd van het christendom de kerk een joodse gemeente was. Ja. De eerste gemeente de ja, zeker. Ja. In Jeruzalem waren er tussen de 10.000 en 20.000 gelovigen ja. in de eerste tijd. Zijn die er vandaag de dag ook? Ik denk het wel. Hè? Die zijn er ook wel ja. weer. Ja, Dat ja. zijn de Messiaanse gelovigen. Ja. En daarom de Joden. Ik, ik ja. vind dat Je zo... Je kunt niet generaliseren. Zo'n zo zo oneerlijke, unfair generalisatie. Maar moeten we ook vaststellen, uh, als, voordat wij verder gaan met de plek van de gemeente en zo... Uh, en uh, om deze discussie af te ronden... moeten we ook niet gewoon vaststellen dat uh, het een bijbels gegeven is... Dat uh, het volk Israël nog onder het Oude Verbond leeft. Ja, goed. Dat zullen we dan die uitzending zeggen. Ja, maar dan... dat is wel een vaststelling. Hè? Ja, dat, dat... Dat, dat is ook mijn vaststelling. Ja, ja. En, en waarom dat is. Dat, daar, dat... Komen ja, daar komen we later nee, op. Daar komen we later op. Maar goed, dan hebben we het in ieder geval even heel nadrukkelijk. Hebben we hebben over twee weken misschien <laughs> <laughs> weer een interessant gehoor. Ja, ja. En uh, dan zullen ze zeggen misschien, dan moet je dan maar eens luisteren. Dan wordt het uitgelegd. Precies. Maar deze man die zegt hier dus ook. Um, Evangelicals, evangelische gelovigen, geloven ook dat als God Abraham zegt... dat degenen die uh, Israël zegen, zullen ook gezegend worden. Hij haalt Genesis 12 vers 3 aan. Ja. Dat betekent dus dat God-christenen die het Joodse volk lief hebben... en Israël steunen, gezegend worden. Ze geloven ook dat het terugkeer van het Joodse volk... Uh, voorafgaat aan de komst van de Messias. En dan citeren ze uh, allerlei teksten uit de Bijbel. Hmm. En hij zegt ook uh, dat het niet te verbazen is uh, dat uh, het evangelische steun voor Israël uh, wordt niet gelijk opgegaan door andere christelijke denominaties. Veel protestante kerken hebben hun antipathie tegen Israël zelfs in haat omgevormd. Maar het is niet te verbazen dat die kerken steeds verder achteruit gaan, zegt hij hier, de orthodoxe ja. jood. En dat die evangelische christenen groeien als kool. Ja, dat, komt, dat komt natuurlijk ook omdat die haat uh, gevoed wordt door vooraanstaande mensen. Ja. Uh, de media uh, uh, maakt daar heel vaak gewacht van. Uh, en vervolgens uh, gaan mensen geloven wat er verteld wordt. Ja, ja, ja. maar waar is dan de plaats? Kijk... We, we willen graag, ook in de evangelische beweging, vooral ook bij Pinksteren, ja. willen we graag terug naar de eerste gemeente. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat dat dan een Joodse gemeente was. Dat was een Joodse gemeente. Ja. Uh, ja. Die hoorde dicht bij het Joodse volk. Dus als uh, onze gemeentes in Nederland en de kerken in Nederland gezegend willen worden, dan zullen ze Israël nadrukkelijk op de agenda moeten zetten. En de plek van Israël, ja. uh, zoals God die bedoeld heeft, ook in deze tijd. Ja, en dan niet zoals zoveel gemeentes zeggen van, ja, we willen toch geen seminar over Israël, dat geeft maar scheuring. En dat geeft ja, maar de prediking bedoel ik. Uh, maar ook in de prediking, De prediking ja. is toch heel belangrijk om, zeg maar, daar uh, de mensen uh, die onder het gehoor van de sprekers zijn, te laten horen wat de plek van Israël is. En, en wat God dan aan het doen is, en dat ook ja. wat de keuze van God betreft, uh, dat hij bij zijn keuze blijft. Ja. Hij gaat Israël niet verstoten. Samuel zegt dat ook. God zal zijn volk niet verstoten. Want als hij Israël zal verstoten... dan blijft er van ons ook helemaal niks Precies. meer over. Dat is een tragiek. Ja. En Paulus legt dat zo ontzettend duidelijk uit. Ook, ook, ik, ik moet nog even iets uit de Efezebrief laten lezen. Ja, heel goed. De Efezebrief. In al zijn brieven bijna gaat hij daarover, Behalve de Korinthe. Maar die hadden andere problemen. Efeze 3 bijvoorbeeld... Mij, eh, vers 3. Mij is door openbaring een geheimenis bekendgemaakt. Het was een geheimenis. Ja. Wat was dat geheimenis? In vers 6. Dit geheimenis: dat de heidenen, dus dat zijn wij, wij. en ja. de meeste ja. alle niet-joodse kijkers, ja. hè, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en medeleden. En medegenoten van de belofte van Christus Jezus zijn door het Evangelie. Ja. Let op het woordje mede. Ja. En de kerk heeft door de eeuwen heen geleerd. In plaats van Israël erfgenamen zijn. In ja. plaats van Israël leden of medegenoten zijn. Ja, dat, is, dat moeten we goed ja, dat Ja, dat is wat je noemt de vervangingsleer. En dat is heel duidelijk ook de vervangingsleer. Ja, en, en hebben we het dan over bijvoorbeeld Kingdom Now? Ja, kijk. Deze mensen in hun enthousiasme, yeah. dat, dat, dat moet ik eerlijk zeggen hoor, yeah. dat zijn zeer enthousiaste mensen. En uh, die verwachten grote dingen en er gebeurt af en toe iets kleins. Yeah. Uh, maar... ah, soms gebeuren er grote dingen. En soms gebeuren er ook ja. grote dingen, ja. ik moet er niet ja. meer spotten, je ja. hebt gelijk. Ja. Maar uh, die trekken dus dingen die God aan Israël heeft toebedeeld, het koninkrijk ja. en de komst van het koninkrijk, ja. trekken ze naar zich. Ja. Kijk, als ze dat nou samen met Israël gaan doen... Kijk, Dirk Prins had dat goed in de gaten. Die heeft een boekje geschreven, uh, uh, Israël en de kerk of iets dergelijks, ja, zo heet dat. Ja. Een heel dun boekje, is dat mm -hmm. maar heel helder. Hij zegt, er is in deze tijd een hele bijzondere ontwikkeling gaande. Namelijk van een groep christenen die zich weer naar hun wortels, naar hun Joods-christelijke wortels gaan wenden. Ja. En, en deze samenvoeging van Israël en de gemeente zal grootse gebeurtenissen op aarde doen plaatsvinden. Jij doet dan op die groep, uh, of, of Dirk Prins doelde misschien op die groep die ook zeg maar, heel concreet Sabbat gaat vieren en dergelijke? Ja, dat gaat bij mij iets te ver. Ja, ja. Niet dat Sabbat vieren. Ja, dat, maar... mag, dat mag, maar het hoeft niet. Ja, kijk, er zijn natuurlijk groepen die zo ver gaan. Ja. Uh, dat ze, uh, wat men dan soms noemt, joodje gaan spelen. Ja, ja. <laughs> uh, snap je dat? Uh, ja. Dan moet het allemaal... Ja. Ik heb zelf ook een gebedsjaal, en die ja. gebruik ik soms. Ja. Weet, en, en, maar uh, dat hoeft niet. Nee. Het gaat om de gesteldheid van je hart en om de eerlijke erkenning op het grond van het woord van God... ...dat wij bij Israël horen, dat wij mede-erfgenomen ja, zijn. Maar Jan, er is een bepaalde leer in Nederland en in, in de hele wereld, Kingdom Now... Hè, ...die dus nadrukkelijk stelt van, ja jongens, maar die tempel die is al lang weg... ...dus je kan niet zeggen van, uh, hoe heet het, uh, eigenlijk leven we al in het tijdperk van uh, duizendjarig Frederik. Wij, ja, ja. wij gaan de... Dat zij al goed zien is ook, maar sinds die tijd is er geen jaar vrede geweest. Nee, dat is ook zo. En, eh, maar, er komt steeds meer oorlog. De heer Jezus zegt ook niks. Die zegt ook, ook over geruchten van oorlogen en oorlogen die er komen. Het vrederijk komt pas als de Heer Jezus komt. Maar hoe kunnen de kijkers zeg maar, concreet het onderscheid zien van wanneer eh, is er iets bijbels verantwoord wat geleerd wordt en wat niet? Eh, bijvoorbeeld die Kingdom Nou, waar, waar, waar moeten de mensen nu op letten? Of ze ook in de eerste plaats... Of de Heer Jezus de eerste plaats krijgt. Dat is ja. het allerbelangrijkste. Ja, Hij dat, zeer... dat gebeurt vaak wel. Dat gebeurt, ja. ja. Maar al in de tweede plaats dat men erkent dat Israël onze oudere broeder is. Ja. Dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. Mm -hmm. Dat ze niet ook maar tijdelijk terzijde gesteld zijn... maar dat ze het nog steeds zijn. Dat God, en dat God in deze tijd druk bezig is om Israël in zijn positie, in zijn land te herstellen... ...en strakjes de tempel gaat herbouwen. Dat, ja. dat, dat komt allemaal. Ja. De, de Bijbel is er zo verschrikkelijk duidelijk in. In Malachi staat... ...en de Here zal komen tot zijn tempel. Ja. Nou, dan ja. moet die tempel er zijn als de Here komt. Ja, precies. En, en, en, en Paulus die spreekt over de antichrist... ...die in de tempel God gaat, gaat zitten. Dat kan dus per definitie niet die rotskoepel zijn. Ja, Nee, natuurlijk niet. Want want, is tempel, dat is niet de tempel God, dat, dat is de tempel van, van Allah. Allah. Allah. Ja. En dan het derde argument. Daniel spreekt dat er een gruwel van verwoesting komt staan. Zegt hij wel drie keer. Mm -hmm. uh, in, in, in, in, op de heilige plaats waar hij niet hoort te staan. En wie haalt Daniel aan in zijn reden over de eindtijd? Dat is de heer Jezus. Ja. Als je dan Absoluut. de gruwel der verwoesting waar Daniel over spreekt. Dus daarom deed Jezus zelf zet de profetieën van Daniel naar deze tijd. Ja. En, en, en die gruwel der verwoesting, die komt weer terug in de openbaring. Ja. En, en, en zo is het allemaal bijbels wat er ja. gebeurt. En dat, kijk, dat vergeet die kingdom nou. Ze, ze zijn, hebben gelijk om de majesteit en de kracht en de heerlijkheid van de heer Jezus te verkondigen. Ja, dat is prachtig mooi. Maar vergeet Israël niet, want daar is God mee bezig. En dat laten vallen van Israël is een van de gronden van de val van de kerk geworden. Ja. In ons uh, voorgesprek had jij het nog even over een voorbeeld van de kenieten. Oh ja, ja die kenieten. Dat, dat mochten we niet vergeten, dus vandaar dat ik het even heb. Oh zeggen. ja, ja uh, nou, die kenieten is een voorbeeld hoe de kerk zich zouden kunnen gedragen. Weet jij wie die kenieten waren? Uh, nou, niet precies Jan. Nee, daar uh. uh, was ik al bang voor, dat weet bijna niemand. Nee. Nou, de kenieten waren de eerste die het waagden om een Jood te verbergen. Okay. En wie was die Jood? Dat was Mozes. Toen Mozes op de vlucht ging voor Farao, ja. oh, want Mozes die wilde toen een bevrijdingsbeweging onder de Israëlieten in, uh, ja. in Egypte. Ja. En, ja. en dat lukte hem gewoon niet, want ja. ze gingen niet met hem mee. Nee. En het was de tijd van God nog niet. Nee. Dus Mozes op de vlucht en toen kwam hij daar bij een put, kwam hij uh, een, een kudde schapen tegen <laughs> en met, met, met zeven meiden. Ja. Ja. En dat waren de dochters van een, een priester van de stam van de Kenieten. Okay. Dat was een heidensvolk, een ja. Midianitisch volk. Uh -huh. En die zwervende nomadenstam. En die namen Mozes van harte op als vluchteling. Ja. Die werd onmiddellijk gezegend. Want pa Jetro, zo heette die man, ja. die kon een van zijn dochters kwijt op een fatsoenlijke manier. <laughs> nou, dat is een van de grootste zegens die je vader kan krijgen in ja, deze absoluut, tijd. Ja. Als je je dochters fatsoenlijk kwijtraakt. Ja. En dus die, die kreeg dat. Ja. En Mozes die werd zijn schaapherder en die vertelde, sprak natuurlijk over de God van Israël en uh -huh. al dergelijke zaken met de schoonvader. Na 40 jaar ging Mozes met zijn vrouw Sephora en zijn twee zonen die hij gekregen had, ging die naar uh, Egypte terug ja. om Israël te bevrijden met Farao. Ja. Dat werd zo gevaarlijk... Toen heeft hij zijn vrouw en zijn twee zonen teruggestuurd met die vader ook. Ja. Toen de uittocht voltooid was, toen is die uh, Jetro of Rehuel wordt die genoemd. Wat is ook, uh, is naar Mozes ja, gegaan. Ja. En die heeft Mozes, zijn vrouw en zijn twee dochters teruggebracht. Dat, en goede adviezen gegeven. En, en, en een paar <laughs> goede adviezen gegeven. Nou, ja. die was daar tot zegen. En dan moet je ja. maar eens een keer lezen. Dat was in Exodus 18... En toen, vers 2, toen nam Jetro, de schoonvader van Mozes, uh, Zippora, zijn vrouw, nadat hij deze had teruggestuurd, en ook haar twee zonen, Gersom en Eliezer, uh, mee naar, naar, naar, naar, naar Mozes. En hij liet Mozes zeggen, vers 6, ik ben je schoonvader, ik ben Jetro, ik kom met je vrouw en met je zonen. Daarop ging Mozes zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer. Je bent ook schoonvader, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> ah ja, misschien een uh, tip voor uh, de kijkende schoonzonen. <laughs> Wel licht, ja. Nou, wat gebeurt? Mozes die vertelt alles wat er gebeurd is aan Jetro. En in vers 9, Jetro verheugde zich over al het goede wat de Heer aan Israël had gedaan. Eerste tip voor de kerk. Ja. Wij horen ook aan al het goede wat de Heer voor Israël doet. Ja. Het herstel van het land Israël. Absoluut. 1948, de staat Israël. 1967, de wonderlijke, een van de meest wonderlijke overwinningen ja. van de hele geschiedenis van Israël. Op Jozua na misschien. Ja. Ja. Nee? En, en, en alles wat God nu in Israël doet, verheugen we ons. Nee, we hebben alleen maar kritiek. Ja, maar dat wordt wel gevoed door... Uh, door al die door de, leugenpropaganda. Door de leugenpropaganda, de media, het NOS doet daar. Ja, maar dan moeten die surcalsen doorheen kijken. Ja. Die, die, die moeten die leugenaars niet ja, gaan Ik denk dat wij als christenen onze Bijbel moeten kennen. Ja, want dan kun je... Dan Gods kun je, handelen kun je, dan kun je, je dat aan wat de hand in de, van het profetisch woord. Ja, dan kun je dat wat in de media verteld wordt toetsen, ja, ja, of dat ja. wel waar, werkelijk zo is. Nu gaan we verder met Jetro. Vers 12. Uh, nee, vers 11 nu zegt Jetro, nu weet ik dat de Heer de groter is dan alle goden. Ja. Maar alles bekeerd. Dat is de volgende zegen die hij had. Ja, Want die Jetro was priester van ja. die stam. En die moest al die goden van Egypte, van de en van de Amalekite en van de heptieten en wat voor ieten er ook zijn, moest hij te vriend houden. En er hoorde de God van Israël ook bij. Ja. Maar nu zegt hij, nu ben ik bekeerd, halleluja. Ja. En nu weet ik dat God groter is. En wat gebeurde er toen... Toen had hij deel aan Israël. He, hij ging een, uh, uh, uh, de maaltijd met de oudsten van Israël en met Aaron en met Mozes. Gingen ze voor het aangezicht van God een maaltijd houden. Geweldig. Hè? En zo ja. moeten wij ook leren deel te hebben aan Israël. Ja. Ga dan een keer mee met het loofhuttefeest of iets dergelijks. Ja. Maak een Israëlreis. Ja, precies. Uh, en, en heb deel aan, aan, aan het Pesachfeest. En vul dat in met de verlossing van de Heer Jezus. Heb deel aan het Loofhuttefeest, zoals in de eindtijd dat ook plaats zal vinden. Gewoon een keer naar Israël toe gaan. Ja, ga een keer heen. Nou, wat gaat er nog meer met? Ja, Jan, jij wil gewoon doorgaan, maar de tijd zit er alweer op. Heb je nog, dus, nou, nog één minuut? Nee, nee, we gaan dat eventjes in een volgende aflevering plaatsen. Beginnen we gewoon weer even met die met genieten. Met de kenieten, Daar gaan we op door. En dan, ja. uh, want ja, we, ja. Moeten, we moeten ons aan de tijd houden. Maar laten de we mensen weten dat de Heer, de, onze God die wij in de Jezus aanbidden, de God van Israël is. De enige, ware, waarachtige God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. Oké, okay, daar houden we het bij. Ja, de tijd zit inderdaad alweer op. Het gaat zo snel als we het hebben over interessante dingen die de gemeente ook aangaan. En het is goed om ook... Uh, ja, te toetsen uh, wat er in de media op u afkomt en gewoon te kijken aan de hand van Gods woord wat uh, waar is en wat niet waar is. Ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken tot nu toe en graag tot de volgende aflevering. En dan gaan we natuurlijk nog weer even beginnen met de plek van de gemeente. Dank voor het kijken.